Goedemorgen allemaal. Kijk, dat hebben we volgens mij nog nooit gehad met een Mannendag dat het zo snel stil was. Geweldig. En tegelijkertijd is het heel mooi dat er al zoveel gesprekken gevoerd worden. Want uiteindelijk is dat een Mannendag. Niet alleen maar moeten, maar ook ontmoeten. Dat is wat er vandaag uh, centraal staat, dat we elkaar ontmoeten... En we doen dat rondom het thema vrijheid. In deze dagen denk ik een heel bijzonder thema. En ik hoop dat jullie allemaal hier in vrijheid naartoe gekomen zijn. Dat het geen vlucht is voor het briefje met klussen op de koelkast. Die nog allemaal moeten gebeuren. Maar dat jullie heerlijk ontspannen hier kunnen zitten. En dat we samen met elkaar kunnen nadenken over het thema vrijheid. Mijn naam is Herman Stomphorst. Uh, namens de werkgroep uh, van de Mannendagen is mij gevraagd om vandaag het thema vrijheid te beknotten. In die zin dat uh, de tijd eindig is. Uh, we gaan dat niet op Afrikaanse wijze invullen dat het vanavond vijf uur is. En dat we zeggen het was zo goed met elkaar. Nee, ik heb uh, meegekregen als opdracht om te zorgen dat we vanmiddag allemaal om twee uur aan de bar kunnen zijn om een drankje te drinken en daarna is de tijd helemaal vrij. Dus dan ligt er geen beperking meer. Binnen die tijd hopen we in alle vrijheid en gezelligheid met elkaar na te denken over het thema. Ik ben even benieuwd, het is altijd wel mooi om even met elkaar toch te ontdekken aan het begin van zo'n dag. Wie is er hier vandaag voor het eerst? Ga eens even staan, degene die voor het eerst zijn. Dat is een heel geweldig mooi aantal, dank u wel. Degenen die hier de vorige keer geweest zijn, die weten dat we met Rob Favier op een gegeven moment een beetje sport hebben gedaan ook. En dan gingen we steeds gingen we zitten en dan gingen we weer staan. Nou, ik wil dat even een klein beetje oefenen. Wie komen hier eigenlijk heel dichtbij vandaan, het oude water? Ga eens even staan. Ah, Kijk, dat is helemaal mooi. Dat kunnen er nog veel meer zijn. De volgende keer nemen jullie die mee, hè? Top, wie komen er hier uit de loperke waard vandaan? maken we de kring iets groter. Ja, kijk, dat zijn er heel wat. Ja, oud water hoort toch ook nog wel bij de lopen waard, hè? Ja, vind ik wel. Wie komen er uit de Krimpenenwaard? Want volgens mij zijn dat er ook steeds meer. Ja, dat is een geweldig mooi aantal. Ik zie al allemaal bekende gezichten. Ik kom zelf uit de Krimpenenwaard vandaan, dus dan ken je daar de meeste gezichten van, hè? En nou ben ik even benieuwd, wie komt er nou heel ver vandaan? Wie komt er niet uit de Randstad? Ah, geweldig. Ah, Jos, ja, geweldig. Jos, jij mag ook gerust gaan staan. Nou, onze spreker vandaag, Jos Douma, die komt ook buiten de Randstad vandaan. Uh, blijft heel bescheiden zitten. Maar weet hier van harte welkom Jos, uit Zwolle vandaan. Voor degene die Jos niet kennen, Jos is uh, vrijgemaakt predikant uh, in Zwolle. En uh, hij omschrijft zichzelf met vier woorden en ik zelf ben daar wel van onder de indruk, het zijn vier hele mooie woorden. Spiritueel, bijbels, christosentisch en persoonlijk. Nou, ik denk fantastische woorden, als we die met elkaar vandaag mee kunnen nemen, dan wordt het vast een hele mooie dag met elkaar. Welkom. Een warm welkom ook aan de muziekgroep vandaag. Uh, in een wat uh, nieuwe samenstelling, uh, we hebben uh, Johan Dekke achter het orgel, Björn Hogenes achter de piano en twee bekende gezichten voor ons, Carolien Papen op de fluit en Richard op de cornet. En, uh, we hebben ons voorgenomen om vandaag echt meer tijd dan de afgelopen twee jaar in te ruimen voor het zingen en dat moet met deze muziekgroep vast gaan lukken. Fijn dat jullie er weer zijn. Ook een heel warm welkom aan de dames die u vanmorgen al achter de koffie hebt gezien, de dames van de catering en ook aan de World Servants Groep die ons vandaag weer ondersteunt bij de catering. Waarover later meer. Er zit nog een nieuw gezicht in deze zaal en uh, ja, dat is een moment wat ons... ...als werkgroep ook best wel aangrijpt. We vinden het heel fijn dat uh, Wilco er is om uh, de biemen met ons te bedienen. Maar er staat de afgelopen jaren een ander gezicht. U heeft dat gezicht misschien minder gezien dan dat ik vanaf deze plek kon zien. Maar Floris Ponk, uh, misschien uh, kun jij de foto tonen uh, Wilco op de biemen. Die heeft hier altijd gezeten achter de biemen. Heeft ons altijd ook ondersteund met de website... Uh, heeft social media voor ons opgezet. Maar in april werden wij geconfronteerd met het bericht dat Floris slokdarmkanker had. En dat ook in een hele heftige vorm. Niet veel later, half mei, ontvingen wij het bericht dat Flores ons ontvallen is. Op 56-jarige leeftijd. Gisteren is er nog even contact geweest met zijn vrouw. En die greep het aan dat er vandaag weer Mannendag was. En dat wij elkaar hier zouden ontmoeten, want daar had hij zo naar uitgekeken. Waren haar woorden. En juist ook deze dag willen we zo'n vast lid van deze groep ook met elkaar herdenken. Ik koppel dat aan twee andere dingen. Uh, het bekende gezicht van de Mannendag at korte. U kent. Hem vast vrijwel allemaal, is er vandaag ook niet bij. Omdat hij vandaag samen met zijn vrouw Ina aan het open graf staat van zijn schoonmoeder. Dus ook die is er niet bij. Zijn woorden, naar mij deze week waren, het gaat prima door zonder mij. En laat de Mannendag vooral een dag zijn, een feest van de ontmoeting ter eer van onze God. Nou die woorden, die nemen we met ons mee. Een ander ding waar we ook stil bij willen staan... en dan gaan we ook echt even stilstaan... is wat er vorige week in Parijs is gebeurd. Het is nog heel recent... Uh, dat er opnieuw aanslagen waren in Parijs. Het thema van vandaag... het thema vrijheid hebben we als mannenwerkgroep gekozen... nadat de eerste aanslagen in Parijs waren geweest... rondom Charlie Hebdo. Toen hebben we als werkgroep gezegd... laten we nu het thema vrijheid is met elkaar bespreken en nadenken, waar liggen de grenzen van vrijheid? Niet kunnen de wetend, dat net voor de mannendag er opnieuw aanslagen zouden zijn. En ik denk dat het goed is dat wij met elkaar, om floris te gedenken, om te denken aan Ad, maar ook te denken aan de mensen die familieleden hebben achtergelaten in Parijs, met elkaar even stil te staan... En stil te denken, misschien ook wel aan mensen die u in uw eigen omgeving verloren heeft het afgelopen jaar. Laten we een moment stil zijn, wat ik daarna zal afsluiten met een gebed. Vrouwen God en Vader in de hemel, dank u wel dat u deze dag bij ons bent. Hier bij ons in Oude Water, maar ook thuis bij de vrouw van Flores. In gedachten zijn we ook bij haar en we bidden u dat u deze dag haar ook uw geest als trooster wil zenden. Heer, we bidden u voor die mensen, Ad en Ina en familie die om het open graf staan. Heer, wees ook hen vandaag goed en erbij. We bidden u voor Parijs, alles wat er gebeurd is. Wees met de mensen die daar ja, dierbaren verloren hebben. Heer, we dragen ze alle aan u op. Heer, deze wereld die is op dit moment in enorm beroering. Zoveel op de vlucht. Zoveel in angst. Heer, en wij mogen hier vandaag zijn in alle vrijheid. En we bidden u dat we dat ook met elkaar mogen ervaren. Dat we in deze dag ook onze bindingen, die ook wij kennen, met al ons wat alles wat ons bezighoudt, dat we dat los mogen laten. En dat we stil mogen worden voor u. Dat we u mogen ontmoeten in deze dag. Heer, want wij weten dat u bij ons bent. En daarvoor danken we u en prijzen we u. We danken u voor iedereen die hier is kunnen komen vandaag. Ja, we bidden u ook voor een heel trouw lid, Pieter Mijn. Ik heb hem nog niet gezien vandaag, maar die heeft een zorgelijke periode achter de rug. Hier wilt u ook uh, ja, hem verder herstel geven. We hebben begrepen dat het herstel zich aandient en wilt u daar ook verder in met hem zijn, hem zegenen in zijn levensweg. We bidden u voor onze spreker Joost Dauma, die samen met u deze dag heeft voorbereid. We bidden om een zegen. Een zegen van uw aanwezigheid, bij en in ons allen. Dat vragen we in de machtige naam van uw Zoon, Jezus Christus. Amen. Als mannenwerkgroep komen we regelmatig bij elkaar. Voor de mannen ontbijten, maar ook voor de mannendag. En een van de mooie dingen die daar steeds centraal staat is het woord van God. Zo ook dit jaar rondom het thema vrijheid hebben we al heel veel met elkaar gedeeld. De Bijbel die zegt er eigenlijk ongelooflijk veel over, over het thema vrijheid. Ik weet nog, de laatste werkgroep zijn we in de woestijn geëindigd. Bijzonder hè, met het thema vrijheid. Dat je in de woestijn eindigt, waar het volk... Israël uit Egypte verlost was en in de vrijheid kwam te staan. Ik wil vandaag als opening van deze dag het woord met u openen in Marcus 14. We beginnen daarbij vers 32. Misschien wel een van de kerndelen, ook uit de Bijbel, waar Jezus in de hof van Gethsemane is. En tot mijn verrassing heeft dat heel veel te maken met het thema vrijheid. Ja, in de grote lijn, die kennen we met elkaar, dat Jezus door zijn offer wat hij bracht voor ons vrijheid heeft gebracht. Maar er zit nog veel meer in. Laten we het samen lezen. Ze kwamen bij een olijfgaard die Gethsemane heette. En hij zei tegen zijn leerlingen...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 sta op, laten we gaan. Kijk, hij die me uitlevert is al vlakbij. Ik heb het net al even benoemd dat deze wereld in beroering is. En wat ik om me heen merk, ver weg, maar ook heel dichtbij, is enorm veel angst. Als we in dit Bijbeldeel kijken lezen we een moment dat ook Jezus een grote angst had. Hij wist wat, voor, wat hem te wachten stond. Wij weten dat niet altijd. Maar hij wist het en zag het aankomen. En trok zich terug hier in de Hof van Gethsemane. Heel bijzonder om... Dat vandaag met elkaar ook te delen. Dat Jezus mens geworden is. Net als wij. Ook met zijn angsten. Met zijn zorgen. Wat doet hij daarmee? Hij wordt stil. Hij smeekt bij zijn vader om die drinkbeker voorbij te laten gaan. Maar hij doet nog iets anders. Hij vraagt ook aan de mensen om zich heen. Willen jullie mij helpen? En laten we eerlijk zijn. Voor ons als mannen is dat vaak niet... Het makkelijkste, hulp vragen. Hij doet het hier wel, hij vraagt het aan zijn discipelen. Het is ook heel mooi om in de Bijbel te zien. Ik denk zelf even aan de geschiedenis van Jacob bij de Jabok. Hoe juist zo'n hulpvraag ook gezegend kan worden. Wat het op kan leveren, is heel bijzonder. Jezus vraagt hier om hulp aan zijn discipelen. Het lukt niet. We kennen die geschiedenis allemaal. Tot drie keer toe lukt het niet om er te zijn voor hun meesten. Wat zou dat bij ons doen? Als wij daarmee geconfronteerd werden? Ik kan me voorstellen dat die discipelen op dat moment ook schuldgevoelens hadden. We hadden er moeten zijn. Maar we waren er niet. Zo kunnen wij in onze levens, denk ik, ook heel veel schuldgevoelens kennen. Maar wat doet Jezus? Hij laat zijn discipelen hier mens zijn. Hij accepteert hier hoe zij zijn. Hij accepteert hoe de discipelen zijn. Hij accepteert hoe wij zijn. Wie we zijn, wat we zijn... Hij ziet ons in liefde, ziet hij ons aan. En dankzij zijn lijden... is de vrijheid. Kunnen wij die onrust... kunnen wij de schuldgevoelens... achter ons laten? Mij raakte het heel erg... hoe Jezus hier, samen met zijn discipelen... die angst doormaakt om uiteindelijk te komen... Tot onze vrijheid. En ik zou het een enorme zegen vinden als we dat met elkaar vandaag ook mogen ervaren. Dat we die vrijheid die hij ons gebracht heeft, dat we die ook ja, beleven met elkaar en ervaren. Ik stel voor dat we een lied gaan zingen. En er is één iemand, en ik ben benieuwd of die er is, die heeft mij de vorige keer gevraagd. Zou je op Psalm 122 in het boekje op willen nemen? Is die man hè? Ik moet u teleurstellen. Hij staat niet in het boekje. En ik kwam daar van de week achter. Maar we lossen het op voor u. We nemen namelijk psalm 43 vandaag bij de opening. Maar we laten hem ook aan het eind terugkomen. En hij komt denk ik heel dicht bij psalm 122. Als we straks de dag kunnen eindigen met dan ga ik op tot uw altaren. We beginnen... Die psalm, want die, die psalm is eigenlijk ook een mooi tweeluik met vers 2 en 3. Vers 2 staat niet in het boekje, maar uh, Wilco heeft mij net verzekerd dat dat zeker op de biemer uh, ging lukken. Is een gebed om bevrijding, waarmee we samen willen beginnen. Het is weer een geweldig feest en met elkaar zingen, als mannen. Dat heeft toch uh, een aparte dimensie. Ik denk dat we toch nog maar even een lied doen, vindt u niet? Voordat we verder gaan. Het lied nummer 14 in uw boekje, Heilige Geest van God. Amen. Gaat u weer zitten. We hebben deze dag, hebben wij, uh, is een keer anders dan andere jaren, twee videoboodschappen meegenomen. U gaat er straks één zien uh, na de lezing door Jos Dauma, En ik ga u er nu ook eentje laten zien voor uh, de lezing. En dat zijn eigenlijk twee hele praktische, uit het leven geschrepen punten rondom het thema vrijheid. Het eerste filmpje uh, gaan we zo starten en na het filmpje geef ik heel graag het woord aan Jos en het filmpje gaat over iemand die ervan overtuigd was dat hij wedergeboren was, dat hij vrijheid kende. Ik zou zeggen kijk u maar en de boodschap spreekt voor zich. Vandaag staat in verhalen van verandering het leven van Bart Centraal, hij is 39 jaar en opgegroeid in Tilburg. Inmiddels woont hij al een aantal jaar met zijn vrouw en twee kinderen in België. Bart is 18 als hij voor het eerst ecstasy gebruikt tijdens een houseparty in het Rotterdamse Park zegt. Na anderhalf uur begon het echt op zijn heftigste te werken en dat was voor ons een openbaring als zijnde van een soort wedergeboorte. We voelden ons totaal vernieuwd, onze geest ging open. Ik kan het niet anders omschrijven en die geluiden die ervaarden wij zo als hemels. Ja, en die fantastische sfeer natuurlijk, uh, iedereen was lief en vrolijk. De muziek combinatie met drugs, ecstasy, kwamen zo in een soort hypnosestand En dat nam je weg van de wereld. De discotheek Parkzicht is begin jaren negentig de bakenmat van de Gabberhaus. Nu is het een restaurant. We gaan met Bart terug naar de plek die voor hem destijds zo belangrijk was. Nou, hier was dus de, de dansvloer. Je komt dus binnen. Je ziet gelijk de dansvloer, dit was de kern, de kern van de zaak. De dansvloer was ongeveer een meter hoog en dat grenst allemaal hier aan al deze pilaren. Hierboven was een loopplank, daar stonden danseressen op. Het ecstasy voelde zo goed aan en de sfeer die hier was, dat we echt dachten van dit gaat de wereld veranderen. Dit is de oplossing voor de wereld als iedereen ecstasy zou gaan gebruiken. Iedereen zal uh, liefelijk worden, al is het dan door een pil, maar dit is een wereldverbeteraar. Alle soorten mensen waren hier en er gebeurde niks, er was geen wanklank. Want dat maakte het al bijzonder. En XC, ja, dat was de nieuwe druk, dat was het, het nieuwe. En iedereen pakte dat vast. Daar stond de DJ tussen die twee palen. De akoestiek maakte het uh, uh, het geluid, de vibe... Parksicht Vibe maakt het uniek in zijn soort. Er is geen andere discotheek waar ik ooit zo'n geluid heb gehoord dan, dan hier. Om geld te verdienen gaat Bart in ecstasy handelen. In die tijd is ecstasy nog niet verboden. Bart ziet geen kwaad in zijn handel. Integendeel, hij beschouwt zichzelf als een soort weldoener. Eigenlijk heb ik heel veel mensen, honderden, zo wel niet duizend mensen, aan de ecstasy geholpen. Aan een eerste pilletje. En de kwaliteit die ik had, die was uitermate uh, goed. En uh, ze noemden mij ook wel eens de koning, de koning van de ecstasy, dat ik zulke goede ecstasy uh, kon leveren. Het paradijs in Parkzicht blijft niet lang bestaan. Het idealisme uit de begintijd verdwijnt. De grote zoektocht van Bart begint. En toen kwam een ander soort volk binnen. En toen was het elk weekend vechten en knokken. En toen was de droom hierover. Maar we gingen wel op zoek. Om maar te zoeken ja, waar het nou zou zijn. Waar is nou die pure sfeer van toen? waar het toen begonnen is. En dan kwamen wel eens parties, uh, ja, waar ook wel eens geesten werden opgeroepen. Uh, erotiek parties, uh, vrije porno, vrije seks, dat werd uh, ja, geprojecteerd of op, op een podium werd dat uh, voorgesteld. Naast de drugs en de exclusieve feesten brengt de zoektocht van Bart hem ook steeds vaker in contact met spiritualiteit, filosofieën en occultisme. Daarnaast gaat Bart ook steeds meer de negatieve kanten van de zien ondervinden. Hij wordt depressief, krijgt last van achtervolgingswaanzin en leeft teruggetrokken. Ook zijn vrienden veranderen. Ja, sommigen gebruikten erg veel drugs. Sommigen raakten echt verslaafd. Uh, die zag dus echt hun leven uh, gingen vergooien. Steeds meer drugs, uh, slechter worden, negatiever worden, uh, verraderlijk worden, um, uh, vol list in bedrog komen. En wat me vooral opviel is uh, in mijn naaste omgeving dat uh, vrienden wegvielen, kennissen als gevolg van een auto-ongeluk, zelfmoord, uh, overdoses. Uh, ja, mensen totaal zichzelf niet meer in, in de hand hadden steeds extremer vormen van drugsgebruik. Tijdens een groot feest in Rotterdam krijgt Bart een flyer van de stichting Nahouse, die met een bus evangeliseert bij houseparties. Hij durft de bus niet binnen te gaan, maar belt later met een medewerkster van de stichting. Met Bart bezoeken we een actie van Nahouse en ontmoeten we deze medewerkster in de bus. Ze vertelt over het telefoongesprek van toen. Hij zei, uh, ja, ik bel even, want... Uh... Ja, mijn vrienden die zijn er echt heel slecht aan toe. En uh, ja, zou je niet iets voor mijn vrienden kunnen doen? Kan je misschien niet komen of zo, want uh, ja, ze moeten echt geholpen worden. Dus uh, ik zeg, nou, dat zou ik natuurlijk wel kunnen doen. Ik zou best kunnen kijken of ik misschien iets voor hun kan betekenen. Maar uh, ik denk eerder dat het uh, misschien bij jou begint. Toen hebben we eigenlijk aan de hand daarvan een afspraak gemaakt. En uh, zijn we verder gaan praten. En toen zijn we gaan bidden samen en tijdens het gebed werd Bart ook heel erg aangeraakt. Kan ik me nog herinneren. En toen is echt die verandering ook bij hem gekomen. Oh ja, mag ik jullie een lolly geven? Met een tekst, alsjeblieft. Jou ook? Dankjewel. Bewaar het goed. hè? Alsjeblieft. Hij wist eigenlijk niet echt dat je zo een hele persoonlijke relatie met God echt kan leven. Dat je gewoon dag aan dag met hem ja, kan wandelen, je hart met goed kan delen. en ja, Dat was gewoon helemaal nieuw voor hem. Maar ook dat hij uh, ja, denk ik wel echt ervaarde de duisternis die hij had opgelopen uh, tijdens de feesten uh, waar hij was geweest, waar hij ook mee worstelde. Echt allerlei ervaringen had hij en dat hij begon te beseffen van ja, ik word lastiggevallen door uh, ja, demonen eigenlijk, boze hmm. geesten. En uh, dat hij bevrijding nodig had. En uh, ja, toen kon ik hem gelukkig vertellen dat de Heer Jezus hem uh, ook daarvan uh, kan bevrijden, kon bevrijden. dat is ook gebeurd. Goedemorgen allemaal. Dat is het verhaal van Bart. Een vrij heftig verhaal. Ik kan zelf niet zo'n heftige verhaal vertellen. Ik zou ecstasy niet eens herkennen, denk ik, als ik het aangeboden zou krijgen. Maar het is nogal wat, hè, als je in die wereld verzeild raakt... en gebonden lijkt, lijkt te raken als er demonen in je leven zijn. En wat is het mooi dat zo'n filmpje dan eindigt met de naam van Jezus. Hè? Dat in de naam van Jezus er nieuwe vrijheid kan komen. Dat is het verhaal van Bart, misschien herken je er wel iets van, misschien ook wel helemaal niet. Vrijheid is iets wat in ons dagelijkse leven speelt. En ik denk eigenlijk ook dat toen de organisatie dacht, we moeten een predikant of nou een spreker zoeken. En die wat over vrijheid gaat vertellen. Ja, dan moet je natuurlijk wel een vrijgemaakte predikant uitkiezen. Vrij logisch eigenlijk. We hebben als vrijgemaakte kerken toch een soort patent op vrijheid. Maar vrijheid heeft ook alles te maken met wat we inderdaad allemaal meemaken rond Parijs. Wat is er veel aan de hand? En we kijken even op de biemen naar een paar plaatjes. Want dat woord vrijheid komt nu juist ook veel langs. Liberté, égalité en fraternité. Vrijheid, gelijkheid en broederschap. Die woorden zijn vaak langsgekomen de afgelopen dagen... En we voelen misschien allemaal meteen aan die vrijheid die daar bedoeld was, niet helemaal de vrijheid waar Jezus het over heeft. En de vrijheid waar Bart aan het begin van zijn videoboodschap over vertelde, was ook niet die vrijheid. Ik vond het wel heel. Je leidt het ook even in met die woorden wedergeboorte en de hemel. Bart straalde eigenlijk nog steeds van wat hij toen had ervaren, maar dat was niet van Jezus. En. Ik denk dat het heel goed is om ook de thematiek van vrijheid... die we vandaag met elkaar doordenken... om die ook te verbinden met wat er in de wereld aan de hand is. Want er is heel veel verlangen naar vrijheid. En dat is een vrijheid die, die vaak ook losbandigheid is. Daar zullen we in de loop van de dag ook nog wel op terugkomen. En de, de, de mensen die aanslagen plegen... die hebben juist iets tegen die vrijheid. Die, die losbandige vrijheid van de westerse samenleving. En wij moeten als christenen denk ik ook weer op zoek... wat is nou die echte vrijheid die God aan ons wil geven. Wat ik ook overwoog in de voorbereidingen van dit verhaal... is dat vrijheid en angst alles met elkaar te maken hebben. Afgelopen donderdagavond zat ik nog even voor de televisie... Frank, of Frank Rutte, Mark Rutte kwam langs en hij, hij sprak deze zin uit... Ik moet hem er even bij pakken. De angst mag ons niet gijzelen. Dat is wat je op het moment in de wereld ziet. Dat de angst ons toch dreigt te gijzelen. Ik was in de auto hier naartoe, ik had uh, drie kwartier of vijf kwartier om te rijden. Heel veel België kwam er nou langs, omdat in Brussel niveau 4 uh, afgekondigd is van de terreurdreiging. Dus er is heel veel angst in deze wereld. En dat deed me denken aan een bekende zin die te maken heeft met 5 mei. Jaren geleden was het motto van 5 mei, van Bevrijdingsdag, uh, vrijheid is leven zonder angst. En dat is eigenlijk een soort uh, zin, een, een soort refreinzin die ik jullie vandaag mee wil geven. Vrijheid is leven zonder angst. Uh, want er is vaak angst in onze levens. We zijn vaak bang voor van alles en nog wat. Daar ga ik zo meteen nog wel iets meer over zeggen. Uh, maar vrijheid heeft te maken met dat er geen angst meer is in je leven. Vrijheid is dus niet allereerst uh, dat je heel veel mag en dat je een losbandig leven kunt leiden. Nee, vrijheid is dat je niet meer bang hoeft te zijn. Wie de oorlog heeft meegemaakt, die weet wat angst is en die weet ook wat vrijheid is. Ik ben zelf te jong om de oorlog meegemaakt te hebben, dus dat kan ik niet zo op die manier navoelen. Ik kan het navoelen als ik nu kijk naar allerlei beelden op de televisie waar zoveel angst is. En dat je dan opnieuw ongelooflijk dankbaar mag zijn dat we in een vrij land mogen leven. Nou, vrijheid is leven zonder angst. Tegelijkertijd eh, zien we nog een plaatje eh, waarop staat eh, vrijheid, blijheid. En daar ben ik toch eigenlijk ook wel erg voor. We denken bij vrijheid, blijheid al snel van vrijheid, dat betekent dat je alles mag en dat je lekker losbandig te werk kunt gaan, maakt het allemaal niet meer uit. Maar vrijheid, blijheid kon wel eens een hele Bijbelse uitdrukking zijn. Want ik denk dat vrijheid alles te maken heeft met vreugde. Als we in de Bijbel lezen, dan komen we heel veel over vrijheid tegen. Dat, dat zei je al, uh, Herman. En dat is inderdaad waar. De Bijbel is, een, is eigenlijk een bevrijdingsboek, zou je het kunnen noemen. En, maar de, de Bijbel is ook een boek vol van vreugde. Want als je in die vrijheid komt te staan, dan zul je ook merken dat er vreugde gaat stromen. Vrijheid, blijheid. Dat is een prachtige uh, Bijbelse uitdrukking. Uh, onze eerste associatie is niet die bijbelse uitdrukking, denk ik. He, we, he, als ik zou vragen, steek je vingers op binnen naar voor of tegen vrijheid, blijheid. Ik denk dat veel mensen zouden zeggen, nou, daar ben ik eigenlijk wel een beetje tegen. He, dat kan toch niet, vrijheid, blijheid. Maar vrijheid, blijheid kan wel. Vrijheid, vreugde, de vreugde van Jezus Christus. Nou, we keken net even naar dat toch ingrijpende verhaal van Bart. Um, maar ik kan me voorstellen dat... Dat zo'n verhaal toch nog best ver bij je vandaan staat. Misschien voor sommigen ook niet, dat, kan, dat weet ik natuurlijk niet. Maar ik wil proberen om dat verhaal van vrijheid en angst ook wat dichter naar ons eigen leven eh, te vertalen. En wij zien op de volgende dia, zien we even een paar zinnetjes staan. Um, ik ben bang om. Ik ben bang om, he, want we gebruiken die zin wel eens. Ik ben bang om uh, mijn baan te verliezen. Uh, ik ben bang om um, uh, niet gewaardeerd uh, te worden door de mensen om me heen. Ik ben bang om uh, de controle over mijn leven kwijt te raken. Wij kunnen voor heel veel dingen bang zijn. En dat druipt er niet meteen van af. Het zijn vaak hele gewone alledaagse dingen. Ik ben bang, om... ik ben, ik ben bang dat er mensen achterkomen dat ik een bepaald geheim met me meedraag kan je leven beheersen. Ik ben bang om niet gewaardeerd te worden door de mensen om me heen. Ik ben bang dat ik buiten de boot val. Dat ik niet meetel. Ik ben bang voor vluchtelingen. Op heel veel manieren kan bangheid en angst ons gewone dagelijkse leven binnenkomen. Een controlezucht, dat je alles onder controle wilt houden. Dat is ook een manier dat je eigenlijk van bang bent, dat je bang bent dat, je, dat het je uit de handen glipt. Het moet allemaal wel zo gaan als jij wilt. Herman, je zei al, we vinden het moeilijk om hulp te vragen, als mannen vaak ook, want we willen het graag zelf doen. En we zijn een beetje bang dat als we hulp vragen, dan zijn we out of control en we willen graag in control zijn. Maar dat brengt ook angst met zich mee. Er kan ook in kerken kan ook veel angst zijn. Angst dat, dat het verandert en dat het niet meer zo gaat als we het gewend waren. We zijn soms bang om onze zekerheden ook in de kerk te verliezen. En dan houden we ons vast aan dingen terwijl we moeten leren om ons vast te houden aan Jezus. En ik heb ook even een afkorting meegenomen, die hebben jullie al zien staan. Is er al iemand die ongeveer weet wat dat betekent, WZD en WNZ? Kijk eens even, wat zullen de mensen, wel dat je voorstudie gemaakt? <laughs> Jullie kennen allemaal WWJD, What Would Jesus doen? Maar eigenlijk leven we allemaal veel meer met deze afkorting. Wat zullen de mensen wel niet zeggen? Herken je dat? Dat je bij beslissingen die je moet nemen, je afvraagt van, hé, hey, wat zouden die ervan dingen, wat zouden mijn ouders ervan vinden? Kun je soms nog heel erg vast aan zitten? Wat zouden de mensen om me heen, op mijn werk ervan vinden als ik het zo doe? Wat zullen de mensen wel niet zeggen? Dat kan ongelooflijk aanwezig zijn en je denkt dat is eigenlijk een soort bang zijn, een soort angst. En dat is eigenlijk een vorm van gebondenheid. He, gebondenheid kan in, in soorten en maten in je leven zijn. Eh, Drugsgebruik brengt gebondenheid met zich mee. En maar ook dat je de hele dag eigenlijk loopt te denken, oeh, dat je zo om je heen kijkt van... wat zullen de mensen wel niet van me zeggen? Nou, die gebondenheid, daar is ook iets, iets bijzonders mee aan de hand. En met die vrijheid ook. Ik kwam er een keer achter dat wij met z'n allen misschien ook wel bang zijn voor vrijheid. En dat is natuurlijk een, een beetje paradoxaal, maar ik moet er even een verhaal bij vertellen. Jaren geleden had ik een gesprek met een vrouw van mijn leeftijd en zij was echt op zoek naar God. En... Er zat heel veel in haar leven zat op slot, wat, wat niet goed ging, wat ze moeilijk vond. Ze vond het moeilijk om contacten te onderhouden, ze vond het moeilijk om haar baan te houden. Ze had, kon prima werk doen, alleen na een paar maanden in een nieuwe baan kwamen er weer conflicten. En het lag altijd aan haar manager. Maar er waren steeds opnieuw waren problemen in haar leven en ze zag dat. En ze, ze kon dat zien in haar leven en ze baalde daarvan. En we spraken daarover. En we spraken over dat het soms donker is en dat je graag naar het licht wilt... En we spraken erover dat je soms inderdaad je gebonden kunt voelen door allerlei dingen die in je leven aan de hand zijn. En dat je toch een stukje vrijheid wil. En we spraken erover en we deden de Bijbel open. En ik zag haar ogen begonnen even te stralen toen ze dacht van, hé, hey, dat, zou, dat zou ook voor mij kunnen zijn. Dat het allemaal niet meer zo, zo dichtgeslagen is en steeds maar weer zo donker en zo somber. Maar dat het open gaat en haar ogen begonnen te stralen. En toen zei ik van, zou je dat echt willen? Zou je echt willen dat je weer vrij was van al die dingen die nu zo moeilijk zijn? En toen dacht ze even na. En toen zei ze, nee, laat toch maar. En ze gaf daar ook een reden bij. Ze zei, nee, laat toch maar, want ik weet eigenlijk niet goed wat er gaat gebeuren als ik in die vrijheid ben. Ik weet nu tenminste wat ik heb. Ik weet precies hoe het gaat. Maar het geeft ook een soort vertrouwd gevoel. He, dat kan in je leven aanwezig zijn dat, je, dat er gebondenheden zijn... dat er patronen in je leven zijn waar je, die niet fijn voelen... maar je voelt je er op een of andere manier vertrouwd mee. En dan is het nog heel moeilijk om die stap naar de vrijheid te zetten... want dan ben je inderdaad niet meer in controle. Dan weet je niet meer wat er gaat gebeuren. Dus wij zijn in zekere zin ook bang voor de vrijheid. Omdat we patronen waarin we leven... En hoezeer die ook kunnen doen en hoe vervelend die ook kunnen zijn, het voelt toch vertrouwd. Je weet wat je hebt en je weet niet wat je krijgt. We zijn soms ook wel bang voor de vrijheid. Nou, ik wil zometeen de Bijbel open gaan doen. Want dat is eigenlijk waar we hier ook voor bij elkaar zijn. En dat vind ik zelf ook altijd het mooiste om te doen. Want we kunnen allerlei mooie en minder mooie verhalen met elkaar delen. Maar wat is het mooi dat we Gods woord hebben gekregen... En wat is het mooi dat we die open kunnen doen en dat God dan begint te spreken. En dat het zal gaan over vrijheid. Maar ik wil, voordat we dat doen, toch nog een eh, wat meer praktische oefening doen. En daar heb ik eigenlijk even een paar mannen voor nodig. Ik heb een paar mannen nodig. Uh, ik, laat ik eerst even de goede volgorde doen. Welke mannen vinden het wel eens leuk om een andere man vast te binden? We zijn hier touwen in de zaal. Welke mannen vinden het leuk om een andere man even lekker vast te binden? Daar is al een man die het wil... Ik heb er even twee nodig die hier op het podium komen. U mag vast op het podium komen. Is er nog iemand die het leuk vindt om een ander vast te binden? Gijs wel, hè? En dan de tweede vraag. Is er ook iemand die vastgebonden wil worden? Kijk eens eventjes. Kijk eens eventjes. Ja. Een applausje voor deze vrijwilliger hoor, want dat vind ik wel mooi dat je dat wil doen. En want het, het gaat me er even om dat we even gewoon dat, dat fysiek voor ons zien. Hè? Heel veel van onze gebondenheden spelen zich eigenlijk een beetje in ons hoofd, in ons hart. Maar soms is het goed om dat even van buiten te zien en te voelen. Dus hier wordt dat hoeft niet. Dat hoeft echt niet, gelukkig niet. Maar laat je jezelf even vastbinden en... Kijk daar even naar en, en merk zometeen dat hij vast zit en dat er geen kant meer op kan. En he, fysiek kun je dan geen kant meer op. Maar wij kunnen vaak geestelijk geen kant meer op. Hè? Die link moeten we even proberen te leggen als dit uh, gebeurt. Ga maar even lekker uh, vastbinden. Ja. ja, blijf maar staan en zometeen mag je dan weglopen. Ja. ja. En voor, voor de voor het gebeuren is het natuurlijk wel belangrijk dat je nou niet meer lacht, hè? Want het is niet fijn om. Uh... Ja. Oh. oh. Beweeg je nou nog eens een beetje, want volgens mij kun je nog aardig wat bewegen. Je kent niks meer. Nee. Ik heb de indruk dat ze een beetje gerom. Kijk, dat kan nog. Maar we voelen denk ik allemaal, als je zo bent, je kunt, geen... je kunt niet meer lopen. Kun je lopen nog? Ja, echt waar? Maar, kijk. We gaan hem even vastzetten. Hij mag zometeen wel weer los. Maar het gaat er eventjes om dat wij dat zien. En misschien dat we straks in de pauze... dat je denkt, ik wil het ook even ervaren. Ik laat me straks even vastbinnen om even te voelen... dat ik geen kant op kan. Want wij kunnen in ons leven... denken we dat we vaak nog alle kanten op kunnen. En dat denkt deze meneer op de stoel ook. Die is, zit nog te lachen. En uh, Gijs was het. Nee, dat, Gijs was iemand anders. Dat was Gijs. Ja, hoeveel vingers tegen jou? <laughs> Hij is er goed bij. Hij blijft goed bij, hè? Maar ik ben, we. We, we denken dat we nog aardig wat bewegingsvrijheid hebben. En dat is misschien ook wel zo, maar in Bro. wezen... Ja. Hij blijft zitten. Hij, hij, hij zegt, blijft zitten. Vormen. Nou, dit is even een beeld voor ons, eh, dat je eh, gebonden kunt zijn, niet fysiek, maar dat je van binnen gebonden kunt zijn, waardoor je geen bewegingsvrijheid hebt. En waar we vandaag vooral over nadenken, is dat wij mogen ervaren dat we van binnen vrij worden, zodat we weer kunnen bewegen. Dat we in de ruimte kunnen gaan staan en dat we weer iets gaan ervaren van de vrijheid, blijheid, eh, die God voor ons heeft weggelegd in onze levens. Je zit nog steeds vrij je te kijken. Ja, ik voel me goed. Ja, nee, voel me goed. Ja. Nou, voor, voor dit moment is het zo klaar. Dus jullie mogen weer gaan zitten. We doe een beetje denken dat Paulus in de gevangenis weet, Was nog blij? Paulus die in de gevangenis zit en die ook nog blij was. Kijk, dat is een prachtige, prachtige uitleg daarvan. Maak het maar weer los. Nou, Even applaus voor deze mannen dat ze even geholpen hebben. APPLAUS Soms hebben we even zo'n beeld nodig om voor ons te houden. Hè? Want aan het einde van de dag is de dag weer afgelopen. En dan vraag je je wel eens af, wat heeft die spreken nou allemaal gezegd? En wat hebben andere mensen allemaal gezegd? Maar dit beeld kun je even onthouden. Die man die daar op dat podium zat, die vastgebonden zat. En dat is een beeld voor onze vaak geestelijke gebondenheid. Waardoor we niet de vrijheid kennen die Jezus Christus ons wil geven. Ik wil heel graag met jullie de Bijbel open doen. Ik weet niet hoeveel mensen een Bijbel bij zich hebben. Het is altijd mooi hè, dat je dat geritsel van de bladeren hoort van de Bijbel. Als je geen Bijbel bij je hebt, is dat prima. Dan moet je vooral goed luisteren. Wat ik wil beginnen in het Oude Testament. Wat je Zou je even kunnen afvragen, is vrijheid nou wel zo'n belangrijk thema? Nou... Het is ongelooflijk als je de Bijbel gaat lezen op het thema vrijheid, dan kom je het voortdurend tegen. God is een God die ons vrij wil maken. Hij is een bevrijder. En we beginnen in Exodus. En jullie kennen ongetwijfeld het verhaal van de Exodus, dat het volk Israël in Egypte was, gevangen. Ze zaten gebonden, ze waren slaven. En dan komt God naar Mozes toe en dan komt er een bevrijdingsbeweging op gang. En dan wordt er op een gegeven moment, wordt er een lied gezongen. En daar heb ik één vers uitgekozen om dat vers even samen te proeven. Exodus 15 is dat, het lied van Mozes. Het volk is uit Egypte getrokken en ze zijn door de zee gegaan. En toen zong Mozes samen met de Israëlieten dit lied, ter eer van de Heer. En dan sta ik vooral even stil bij hoofdstuk 15, Vers 13. Dit is de Bijbel van mijzelf. Die neem ik altijd graag mee. Maar de laatste jaren eh, merk ik dat de letters steeds kleiner worden van deze Bijbel. Of misschien drukken ze wel steeds Bijbels met steeds kleinere letters. Dat weet ik eigenlijk niet eh, precies. Zijn er meer die daar last van hebben? Dat die letters in de Bijbel steeds kleiner worden? Ja, hè? Drie fases. Drie fases. Ja, Oké, okay, dan worden ze groter. <laughs> maar hoofdstuk 13, vers 15, daar staat deze uh, mooie zin. U bevrijde dit volk en ging het liefdevol voor. Sterk en machtig leidde u het naar uw heilige woning. Dat vind ik een prachtige zin. Uh, heel het verhaal van Israël. Want Exodus, zou je kunnen zeggen, dat is dan de naam van een bijbelboek. Maar Exodus staat voor uittocht, een, een bevrijdingsbeweging. Dat het centrale verhaal uit het Oude Testament is een verhaal over bevrijding. En Mozes vat het in het lied zo samen. U bevrijde dit volk en ging het liefdevol voor. Ik vind het ook mooi om dat meteen met elkaar te verbinden. Want er is ook veel geweld geweest uh, rond die bevrijding. Als je de verhalen daarover leest, dan zie je ook dat het water uh, weggaat en het water weer terugkomt. Dat de, uh, de ruiters en de paarden van Egypte onder water gaan. Dus er sterven ook veel mensen. Maar hier zegt Mozes toch, u bevrijdde dit volk, door de vijanden dus uh, te laten verdrinken. U bevrijdde dit volk en ging het liefdevol voor. Dat is een soort uh, zin waarmee je heel de beweging van het Oude Testament kunt typeren. U bevrijdde dit volk en ging het liefdevol voor. Sterk en machtig leidde u het naar uw heilige woning. En nou zitten wij niet in Egypte. Wij zitten niet in Egypte, maar we zitten soms wel uh, gevangen in uh, boosheid. Er kan boosheid in ons zijn waar we gevangenen van zijn geraakt. Er kan in ons een gedachte zijn, zoals ik net al bijvoorbeeld noemde, dat we altijd maar gebonden worden door de gedachte, wat zullen de mensen wel niet van me denken? Wat zullen ze wel niet zeggen? We kunnen bang zijn dat we niet meetellen en dat kan een soort gevangenschap zijn. En dan wordt Egypte wordt daar een beeld van. U bevrijde dit volk, u bevrijde mij. Het is een hoopgevend perspectief. U bevrijde mij en u ging mij liefdevol voor. Sterk en machtig leidde u me naar uw heilige woning. Je kunt weer thuiskomen bij God als je je laat bevrijden uit de gevangenis waar je jezelf soms hebt ingezet. Soms zit je in een gevangenis omdat er dingen in je leven gebeurd zijn... die iets stuk hebben gemaakt en die heel veel schade hebben toegebracht aan je leven. Soms is het iets wat je, wat je zelf doet. Dat je zegt van ja, het moet altijd zo gaan en het is een soort keuze van jezelf. Het moet altijd zo gaan als ik het wil. En toch is dat een gevangenis en de boodschap van vandaag is... wij hebben een God die een bevrijder is. En hij wil ons echt uit die gevangenis... Ophalen, ons liefdevol voorgaan en hij wil sterk en machtig ons leiden naar zijn heilige woning, de plek waar je weer thuis bent bij God. Wij gaan nog even naar een dia kijken voordat ik verder een bijbelgedeelte met jullie open doe. We gaan zometeen naar Lukas 4 toe. Um, maar een, een heel aantal jaren geleden uh, kwam ik erachter uh, dat vrijheid ook zo'n belangrijk thema is. Ik ben opgegroeid in de kerk en ik heb eigenlijk steeds in de kerk gehoord, weet je, de belangrijkste boodschap die we in de kerk horen, de belangrijkste boodschap van het evangelie is, dankzij Jezus worden jouw zonden vergeven. En dan zeg ik van harte amen op. Maar het is waar, als Jezus Christus ons leven binnenkomt, dan worden onze zonden vergeven. En dat is een geweldige opluchting. Maar ik kwam er ook achter dat dat niet het enige is wat Jezus aan ons geeft. Ik ben een beetje opgegroeid met de gedachte, het leven hier dat is allemaal moeizaam en moeilijk en gelukkig komt God daarin binnen. en We doen allemaal zonden en die worden vergeven door het kruisoffer van Jezus Christus. En daar moet je het dan maar mee doen. En dan modder je zo een beetje voor in het leven, want gelukkig is er steeds opnieuw vergeving. Maar ik kwam erachter dat, die, dat het heil wat God aan ons wil uitdelen, dat het meer is dan die vergeving. En dat zie je eigenlijk in deze drie uitdrukkingen. Wij zijn met elkaar, zoals we hier zitten, zondige mannen. Daar kan natuurlijk net zo goed mensen staan, maar we zijn op een mannendag, wij zijn zondige mannen. Er zijn dingen in ons leven die wij niet goed doen. Die echt fout zijn. Misschien is er op dit moment wel iets in je gedachten. Waarvan je zegt de afgelopen week of misschien vanmorgen al. Dat was niet goed. Uh, daarmee beantwoord ik niet aan het doel wat God met mijn leven heeft. Ik zondigde. En dan is het een geweldige bevrijding om te horen dat je dat bij God mag brengen. En dat er dan vergeving is. En ik denk dat we het ook allemaal wel een keer meegemaakt hebben. Dat je iets deed. Dat je het opgebiecht hebt. Naar God toe. Of misschien wel naar iemand in je naaste omgeving en dat je vergeving ontving en dat je opgelucht kon ademhalen. Hè, er zit ook al iets bevrijdends in natuurlijk, in vergeving. Maar tegelijk is er meer wat God aan ons wil geven. Want wij hebben naast zonden in ons leven, wij hebben ook wonden in ons leven. Ik hou van drie slagen. Ik blijf tenslotte ook een beetje een grevenmeren dominee die in drie punten wil preken. Dus drie punten zonden, wonden en bonden. We hebben zonden in ons leven, die hebben vergeving nodig, maar we hebben ook moeite in ons leven waarvoor eh, op zich geen vergeving is, omdat dat niet de adequate manier van reageren is. Stel je voor, je komt bij de dokter en je hebt, eh, op je hand heb je een wond zitten, gewoon een, een open wond die steeds maar open gaat en, en groeit maar niet dicht. En dan laat je de dokter naar kijken en die dokter zegt, jongen, ja, dat is een wond, weet je wat, ik vergeef jou. En dan voelen we meteen aan, nou, dat is een niet-adequate reactie. Daar heb ik helemaal niks aan bij een wond. Als ik gewond ben, heb ik geen vergeving nodig. Als ik gewond ben, heb ik genezing nodig. En dat is iets anders. Het hangt allemaal nauw met elkaar samen hoor. Want de wonden in ons leven zijn vaak het gevolg van zonden die we zelf hebben gedaan. Of zonden van anderen die ons leven hebben stuk gemaakt. Dan ontstaat er een wond in je leven. En daar is genezing voor. Jezus Christus is niet alleen de vergever, hij is ook onze genezer. Hij is onze gewonde heelmeester. Vind ik altijd een prachtige uitdrukking. Jezus is niet een, een, een dokter in een witte jas die kerngezond is en die bij je bed komt en jou ziet liggen en zegt, nou ik ga jou genezen. Nee, hij is zelf ook gewond. Hij is onze gewonde genezer. Maar dan is er nog meer... En dat zijn dan de bonden, en dat moet een beetje rijmen, zonden, wonden, bonden. Maar bij bonden denken veel mensen toch ook aan een soort zwembond, bijvoorbeeld. En dat is dan weer heel iets anders. Het staat om gebondenheden, bindingen die er in je leven kunnen zijn. Structuren waarin je vast bent geraakt. Het zijn patronen in je leven geworden. Je zou kunnen zeggen, gebondenheid, dat is een zonde in je leven die tot een patroon is geworden. Je kunt in zonde vallen en weer opstaan. En er is vergeving, maar er kunnen ook zonden zijn die steeds maar weer terugkomen. En misschien moet je ook wel aan iets denken in jouw leven. Het komt steeds maar weer terug. Hoe je er ook tegen vecht, hoe vaak je ook al om vergeving hebt gevraagd... steeds komt het maar weer terug. En op een gegeven moment voel je, ja, vergeving is niet genoeg. Ik moet bevrijding hebben. Ik heb bevrijding nodig. En dat is weer iets anders dan vergeving. Nou, over dat laatste praten we vandaag vooral. Wij zijn gebonden mannen, er zijn gebondenheden in ons leven... En daarvoor hebben we bevrijding nodig. En wat is nou de boodschap van de Bijbel? Er is ook bevrijding. We hoeven niet tegen elkaar te zeggen, wij zijn zondige mannen. En gelukkig is er steeds weer vergeving. En dan is er weer zonde. He, dat het maar steeds een soort repeterende breuk is. En met Psalm 84 zingen we, we gaan van kracht tot kracht steeds voort. Maar we zingen in ons hart wel eens, we gaan van zonde tot zonde steeds voort. En gelukkig is er dan weer vergeving. Nee, er is meer. God wil ons uit die zondige patronen halen. Hij wil ons bevrijden. En het verhaal van Exodus is daar al een schitterend voorbeeld van. Het is het centrale verhaal van het Oude Testament. God wil ons bevrijden, ons losmaken uit gebondenheden. Nou, daarmee gaan we nu naar Lukas 4. Daar komen we de Heer Jezus tegen. En ik vind het ook zo mooi dat... Jezus daar in Lucas 4, het is het verhaal van Jezus die in de synagoge in Nazareth uh, het woord krijgt. Lucas 4, vanaf vers 14, daar is dat verhaal. Jezus keerde, gesterkt door de geest, terug naar Galilea. Het nieuws over hem verspreidde zich in de hele streek. Hij gaf onderricht in de synagoge en werd door allen geprezen. Hij kwam ook in Nazareth was hij opgegroeid en volgens zijn gewoonte ging hij op sabbat naar de synagoge. Toen hij opstond om voor te lezen, werd hem de boekrol van de profeet Zaaia overhandigd en hij rolde hem af tot de plaats waar geschreven staat. En hier gaat het me nou om. De geest van de Heer rust op mij, want hij heeft mij gezalfd. Wat Jezus hier eigenlijk doet, hij gaat zeggen, dit is mijn missie.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 in die synagoge daar in Nazareth de Bijbel open doet. Hè, zo zeggen we dat nou. Hij doet die boekrol open. En dit gedeelte pakt. Op dit cruciale moment zegt hij, ik ben gekomen als een bevrijder. Kijk, als ik aan de gemiddelde catechisant op catechisatie vraag... Van waarvoor is Jezus op aarde gekomen? Dan zegt de, zeggen ze eigenlijk allemaal... hij is op aarde gekomen om voor mijn zonden te sterven. En nogmaals, ik doe daar niets aan af. Maar dat is niet wat Jezus hier zegt... Als Jezus hier zegt: uh, Dit is mijn missie, dan zegt hij dus: Ik kom armen het goede nieuws brengen. Ik kom gevangenen hun vrijlating bekendmaken. Ik wil blinden herstel van hun zicht geven. Ik wil onderdrukten hun vrijheid geven. Dus Jezus is gekomen, zegt hij hier, om ons weer in de ruimte te zetten. En dat gaat verder dan die vergeving van zonden. Er zijn ook plekken waar Jezus zegt, dat is in Lukas 5 zegt hij op een gegeven moment. Ik ben gekomen niet om rechtvaardigen te roepen. Ik ben niet gekomen om rechtvaardigen te roepen. Die hebben mij helemaal niet nodig. Die kunnen zichzelf al redden. Maar ik ben gekomen om zondaars te roepen. Ik ben gekomen om zondaars op te roepen, om zich te bekeren en een nieuw leven te leiden. He, dus ik ga niet zeggen dat, dat wij geen zondaars zijn, maar wat, wat hier zo belangrijk is... Jezus spreekt ons hier allereerst aan als mensen die gevangen zitten. Als mensen die bevrijding nodig hebben. Om een genadejaar van de Heer uit te roepen. En dat is een prachtige uitdrukking. Heel toevallig moet ik zo, morgenmiddag in onze gemeente... Uh, ...preken over dat genadejaar. Uh, weten jullie wat het jubeljaar is? Is dat een beetje bekend? Kennen jullie het jubeljaar? Nou, ook, ook een aantal mensen weten wat het is... ...een aantal mensen ook niet. Jubeljaar. Het Oude Testament, Leviticus 25... ...gaat erover dat er eens in de 50 jaar... ...een jaar is uh, dat gevangenen... ...vrij worden gelaten... ...dat mensen hun land en hun huizen terugkrijgen... En eigenlijk is wat Jezus hier zegt, ik ben gekomen om het voor altijd jubeljaar te maken. Om een genadejaar van de Heer uit te roepen. En dat jubeljaar, dat begint wel op grote verzoendag trouwens. Je kunt niet feest gaan vieren, je kunt niet in de vrijheid staan. Eh, dan nadat je je zonde ook hebt beleden en vergeving hebt ontvangen. Maar dat, dat jubeljaar, dat genadejaar, dat heilige jaar, dat gaat over in de vrijheid gezet worden. Een nieuw begin kunnen maken. Nou, dat is Lukas 4. Exodus zegt, God is een bevrijder. En elke keer als wij in de kerk naar de tien woorden van God luisteren... komt het ook weer langs. Dat is ook zo belangrijk, hè? want wij hebben bij de tien geboden van God... toch vaak het gevoel dat daarin moeten we van alles, want dat is moeilijk. Maar het eerste wat God zegt, ik ben jouw bevrijder. En dat is zo fantastisch om dat steeds opnieuw te horen en dat je door te laten dringen. Ik ben jouw bevrijder, ik wil je in de ruimte zetten. Jezus zegt, ik ben jouw bevrijder. Ik wil je in de ruimte zetten. Reken af met gebondenheden in je leven. Dus dat waren Exodus 15 en Lukas 4. En ik hoop dat zo vanuit de Bijbel ook echt duidelijk wordt dat God een bevrijder is... Die ons in de ruimte wil zetten. Ik wil vanuit Lucas 4 nog even een andere tekst die niet op de beamer staat bijbrengen, want vrijheid heeft volgens mij ook alles te maken met weten wie je bent. Een van de redenen waarom wij vaak gebonden zijn, is dat wij onze identiteit op andere plekken zoeken dan waar we die volgens God moeten zoeken. Wij zoeken onze identiteit vaak in wat wij goed kunnen. Ik ben, en dan volgt je beroep, en ik ben druk en ik, ik kan heel veel. Wij zoeken onze identiteit ook vaak in wat we hebben. Veel geld, een mooie auto, mooi huis, mooi gezin. Wij zoeken onze identiteit ook vaak in uh, onze visies en onze dromen. Ik ben iemand die dat en dat najaagt... Maar wat moeten wij leren vanuit de Bijbel? En daarvoor moeten we even naar Marcus toe. En Marcus 1, vers 9 tot 11. In het voorbereiden van dit verhaal kwam ik er ook, ook toch op dat thema van die identiteit. Als je vrij wilt zijn, dan moet je weten wie je bent. Het WZ, en Z, wat zullen de mensen wel niet zeggen... Dan zeg je eigenlijk van nou, die mensen die bepalen mijn identiteit. Als zij mij aardig vinden, dan ben ik aardig. Als zij mij sterk vinden, dan ben ik sterk. Als zij vinden dat ik wat beteken, dan beteken ik wat. Wat zullen de mensen wel niet zeggen? Maar wij moeten ons afvragen, wat zegt God? Wat zegt God? En wat zegt God? Dat komt op één plek uh, zo geweldig mooi tot de uitdrukking. Uh, Marcus 1, vers 9 tot 11. Dat gaat over de doop van Jezus in de Jordaan. He, dus Jezus in, in het Lucas evangelie is een van de eerste dingen die we rondom Jezus zien. Dat gebeuren in, uh, in, in, in Lukas 4, in Nazareth. Uh, Marcus zet een ander accent. Uh, Marcus die zegt van, uh, Jezus die wordt gedoopt.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 En dat is zo belangrijk dat wij zien wat daar met Jezus gebeurt en het is nog belangrijker dat wij zien dat wij daar, als het ware, in Jezus ook gedoopt worden. Wij zeggen vaak in de kerk wel, wij moeten met Christus sterven en wij moeten met Christus opstaan. En ik zou daar zo graag aan willen toevoegen, wij mogen ook met Jezus gedoopt zijn. Als Jezus daar gedoopt wordt in de Jordaan en als de hemel open gaat en als die stem klinkt, dan klinkt die stem op dat moment allereerst voor Jezus. Maar als wij met Jezus gedoopt worden, dan mogen wij zeggen, die stem klinkt ook voor ons. Die stem klinkt ook persoonlijk in jouw leven. En volgens mij is er geen grotere vrijheid dan te weten wie jij bent in Christus. In onze oren klinkt vanmorgen, jij je bent mijn geliefde zoon. Ik vind vreugde in jou. En het is zo belangrijk dat we dat tot ons door laten dringen. Niet wat zullen de mensen wel niet zeggen. Maar wat zegt God? Ik heb daar zelf ook nog vaak een beetje last van. Dan moet ik op een mannendag spreken. Zoals vandaag. En dan denk ik ook van ja... Uh, lukt me dat allemaal wel, allemaal heel verschillende mannen, allemaal verschillende verwachtingen, en ben, ik ben majos, ik heb ook mijn eigen dingetjes, en ik heb ook een bepaalde manier van spreken, zou dat wel landen? En daar voel ik me dan wat onzeker over, wat zullen de mannen wel niet zeggen? En daar kun je soms weer een tijdje mee bezig zijn, en als ik niet oppas, kan ik daar zomaar een paar dagen mee bezig, wat zullen de mannen wel niet zeggen? En dan moet ik toch terug naar dat moment, en gelukkig lukt het ook altijd wel weer. Toch terug naar het moment, nee, niet wat zullen de mannen wel niet zeggen. Wat zou God zeggen? Wat zegt God nou? Wat zegt God nou tegen mij persoonlijk? Hij zegt niet, jij moet daar gaan staan presteren, zoals ze het allemaal naar de zin hebben. Jij moet gewoon Gods woord open doen. Jij bent een geliefde zoon. Jij mag vanuit jouw identiteit als zoon van God, mag jij daar zijn. En doe maar gewoon de Bijbel open. En ook ik moet dat telkens weer, als het ware, herwinnen. Toch altijd weer wegraken uit wat zullen de mensen wel niet zeggen. Na wat zegt God? Die mag ik zijn. Ik mag hier nu zijn als iemand die door God gezien wordt. En die eigenlijk alleen maar woorden van God hoeft door te geven. En deze woorden geef ik jullie door. Jij, man, bent een geliefde zoon van God. Hij vindt vreugde in jou. Dus niet jouw geschiedenis. Niet jouw gebondenheden waar je misschien wel iets van in je gedachten hebt op dit moment. Dat allemaal bepaalt niet jouw identiteit. Jouw identiteit en daarmee jouw vrijheid. Is dat jij een geliefde zoon bent van God. En dat God vreugde in je vindt. Ik vind het ook zo mooi dat God dat tegen zijn zoon zegt aan het begin van zijn bediening. Dertig jaar lang is Jezus een beetje onder de radar gebleven. Bij zijn vader. Dus hij zal ongetwijfeld getimmerd hebben. Hij zal een paar mooie tafels hebben gemaakt. Een paar mooie kasten. Ik weet niet precies wat hij allemaal gemaakt heeft. Hij heeft getimmerd. En dan gaat hij de bediening in. Die hij gekregen heeft van God. En helemaal aan het begin zegt God: Ik vind vreugde in jou. Dus God zegt niet: Ik, ik laat jou eerst even een jaartje alvast in die bediening staan. Dus even kijken wat ik ervan vind. En als ik het dan goed vind, dan ga ik je prijzen. En als ik het niet goed vind, dan, nou, dan, dan zeg ik daar wat van. Nee, aan het begin, nog voordat Jezus iets gedaan heeft, zegt God tegen hem... ...jij bent mijn geliefde zoon, ik vind vreugde in jou. En dat is ook iets wat we steeds in moeten winnen. Wij hebben vier zoons en die komen natuurlijk regelmatig met een rapport thuis. En op het rapport staan cijfers. Laat ik even van, de, van de, een goed rapport uitgaan deze keer. Allemaal zevers... Enkele zes en een half, een paar achten en een vijf. En wat gebeurt er dan? Hé, hey, hoe komt die vijf daar? Misschien ben ik wel de enige die er zo naar kijkt hoor. Misschien herkennen jullie het al helemaal niet. Hey, maar zo kijken wij vaak naar, je moet presteren. Er moeten goede cijfers worden gehaald. En we loven iemand als die goede cijfers heeft gehaald. God looft ons niet als wij goede cijfers hebben gehaald. God zegt bij voorbaat, jij bent mijn geliefde zoon, ik vind vreugde in jou. En ik denk dat daar de, de basis ligt van onze vrijheid. Onze vrijheid is dat wij ons mogen zien zoals God ons ziet. Nou, dat wil ik nog gaan uitwerken door twee teksten heel in bijzonder naar voren te halen. De eerste is Johannes 8. Daar is Jezus aan het woord. Johannes 8, vanaf vers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 Nou, dat zijn maar een paar zinnen en die roepen bij mij ook al, al vragen van wat betekent het allemaal precies. Dat kan ik nou niet allemaal uitleggen. Ik wil nu eh, graag vooral bij die ene eh, zin stilstaan. Dus wanneer de zoon u vrij zal maken, zult u werkelijk vrij zijn. En die zoon zegt dus, wanneer u bij mijn woord blijft, bent u werkelijk mijn leerlingen. Dus wat Jezus hier zegt, als je echte vrijheid wil zoeken. Als je los wilt raken van gebondenheden in je leven, ga dan naar het woord. Die we in het Johannes evangelie ook leren kennen als de zoon van God. In het begin was het woord en het woord was bij God en het woord was God. Wanneer u bij mijn woord blijft, bent u werkelijk mijn leerlingen. U zult de waarheid kennen en de waarheid zal u bevrijden. En als ik daar nog iets langer over nadenk, de waarheid zal u bevrijden. Dan is dat allereerst de waarheid die we net gehoord hebben. Jij bent een geliefde zoon van God. Maar ook op een andere manier. Wij kunnen soms ook leven met leugens in ons leven. Wij kunnen geheimen hebben in ons leven die, die we voor onszelf houden en daarmee wordt het een leugen. Maar de waarheid zal je bevrijden. Dus als je een leugen aan het licht brengt, als je een geheim aan het licht brengt, dan is daar waarheid. Dan kun je weer eerlijk zijn. Dan kun je iedereen weer recht in de ogen kijken. De waarheid zal u bevrijden, dat wij de waarheid van ons eigen leven aan het licht brengen en dat we de waarheid van God tot ons door laten dringen. Dus wanneer de zoon u vrij zal maken, zult u werkelijk vrij zijn. Wij kunnen onszelf niet bevrijden, we hebben de zoon nodig. Wij kunnen ons niet vrijmaken door te zeggen: Ik kan dit goed en dat pak ik wel eens eventjes aan. Nee, alleen de zoon kan ons vrijmaken. Als wij op zoek zijn naar vrijheid. En dat geldt ook in, in onze wereld. Er zijn natuurlijk ook uh, heel veel mooie dingen gezegd rond alles wat er in Parijs is gebeurd. Ik moet denken aan die man die zijn vrouw heeft verloren in Parijs. In, uh, in dat. Uh, uh, Cat Cata Blanc heette dat? Cat Kata? Kataklan, hè, ja. Bataklan, dat was hem. Hij heeft zijn vrouw daar verloren. En wat kunnen we het ons goed voorstellen? Dat je dan uh, haat in je hart krijgt tegen de mensen die dat gedaan hebben. En hij zegt, jullie krijgen mijn haat niet. En ik vermoed dat deze man geen christen is. Maar wat is dat, wat is dat uh, mooi dat iemand dat uh, zegt, van jij krijgt mijn haat niet. Ik wil vrij blijven. Ik laat mij niet door angst beheersen. Haat brengt natuurlijk ook heel veel angst en gebondenheid met zich mee. Uh, ik wil vrij blijven. Een vrije ziel hebben. En als we kijken naar al het geweld in de wereld en alle terreur en alle angstdreiging. Dan is het ook duidelijk dat er maar één antwoord is. Dat is het antwoord van de liefde. De liefde die wij leren kennen in Jezus die de waarheid is en daar ontstaat vrijheid. Dus wanneer de Zoon u vrij zal maken, zult u werkelijk vrij zijn. Als je op zoek bent naar vrijheid, zoek dan naar de Zoon. Een tweede bijbelwoord die ik jullie nog wil aanreiken en ik, ik vind het zelf altijd mooi om, om een, een kort bijbelwoord een tijdje mee te dragen een tijdje door je hoofd en je hart te laten gaan ja, zoals die eerste dus wanneer de zoon u vrij zal maken zult u werkelijk vrij zijn dan moet je als het ware elke dag opnieuw door je hoofd laten gaan en de kans is dan groot dat je er ook echt in gaat geloven soms kunnen het nog woorden blijven. Hè? Denk ik, ja, dat klopt. Dat staat in de Bijbel. Dat heb ik ook al honderd keer gezien. Dus wanneer de zoon u vrij zal maken, zult u werkelijk vrij zijn. Maar als je dat steeds maar weer tot je door, dan ga je erin geloven. Dat het echt de zoon is die je vrij maakt. En zo wil ik een tweede tekst aanreiken. Uh, waar de geest van de Heer is, daar is vrijheid. Waar de geest van de Heer is, daar is vrijheid. En dat brengt ons bij de heilige geest. Waar de geest van de Heer is, daar is vrijheid. Als wij op zoek zijn naar vrijheid, dan moeten we dus daar zijn waar de geest is. En altijd als het over de geest gaat, dan moet ik in elk geval altijd weer denken aan die prachtige woorden die we ook in gelaten vijf vinden, de, die samen de vrucht van de geest vormen. Waar de geest van de Heer is, daar is vrijheid. Waar de liefde is, en waar de vrede is, en waar de vreugde is. Waar goedheid is, en geduld, en vriendelijkheid. Waar geloof is, en zachtmoedigheid en zelfbeheersing, daar is de geest. En daar is vrijheid. Waar de geest van de Heer is, daar is vrijheid. Als we op zoek zijn naar vrijheid in ons leven, dan is het zo belangrijk dat we ons laten leiden door de Heilige Geest. Dat we zeggen, ik wil niet de Heer en Meester in mijn eigen leven zijn. Ik wil me laten leiden door de Heilige Geest. Want waar de geest van de Heer is... Daar is vrijheid. Als we willen oefenen in die vrijheid. Dan kunnen we hè, dus met Paulus ook zeggen. Dan moeten we ons oefenen in die vrucht van de geest. En dat wij steeds meer daar doorheen ook op Jezus gaan lijken. Op de volgende dia zien we nog even de uh, toevoeging. Bij 2 Korinther 3 vers 17. Uh, maar vers 18 hoort er nu ook bij. En dat is eigenlijk een van mijn uh, lievelingsteksten uit de Bijbel. En daar betrek ik die nu ook bij. Want blijkbaar als wij... Op zoek gaan naar die geest. Als we op zoek gaan naar plaatsen waar de geest van de Heer is. Dat is trouwens ook iets waar we, als we kijken naar de kerken waar we onderdeel van uitmaken. Dat we altijd op zoek gaan. Waar de geest van de Heer is, daar is vrijheid. Het is zo belangrijk dat we ook in ons kerkelijk leven op zoek zijn naar het werk van de Heilige Geest. En soms hangt, is mijn ervaring ook Hangt het leven soms nog in de kerk aan elkaar van, we moeten het zo doen en we moeten ons aan die regels houden en je moet wel precies dit geloven, want anders is het allemaal niet goed. Nee, waar de geest van de Heer is, daar is vrijheid. Laat de kerk de plek zijn waar de Heilige Geest kan waaien en laat ook onze harten plaatsen zijn waar de Heilige Geest kan waaien, want waar de geest van de Heer is... Daar is vrijheid en dan staat er achteraan wij allen die met onbedekt gezicht de luister van de Heer aanschouwen zullen meer en meer door de geest van de Heer naar de luister van dat beeld worden veranderd. Want er ligt een belofte in die vrijheid. Het valt mij op dat vers 17 en vers 18 worden aan elkaar gekoppeld. Dus die vrijheid die heeft blijkbaar als gevolg dat wij de Heer gaan zien, dat we hem aanschouwen, wij allen die met onbedekt gezicht de luister van de Heer aanschouwen, de glorie van Christus, wij allen die met onbedekt gezicht de luister van de Heer aanschouwen, zullen meer en meer door de geest van de Heer naar de luister van dat beeld worden veranderd. De vrijheid van de geest maakt ons tot mensen, tot mannen die meer op Jezus gaan lijken. Want we voelen allemaal heel goed aan, denk ik, als wij gevangen zitten in, in verwachtingspatronen, als wij gevangen zitten in gebondenheden, dan kunnen we niet lijken op Jezus. Wij kunnen pas gaan lijken op Jezus langs de weg van de vrijheid. Dus ook dat woord wil ik jullie meegeven. Om, om te overdenken, om blijvend mee bezig te zijn als je op zoek bent naar vrijheid waar de geest van de Heer is, daar is vrijheid. En er komt er een prachtige belofte achteraan. Wij allen die met onbedekt gezicht de luister van de Heer aanschouwen... zullen meer en meer door de geest van de Heer... naar de luister van dat beeld worden veranderd. Ik ga afronden door jullie nog vier B's mee te geven. Ik heb nog vier minuten, zie ik op mijn klokje. Vier B's. En ik zag net dat heel veel van jullie vorig jaar ook hier waren. Toen sprak Ron van der Spoel, mijn collega Ron van der Spoel hier. Die had slechts drie B's. Ik wil er even overheen gaan. Vier B's vandaag... Een vierbees om uh, op zoek te gaan naar, de, naar stappen die we kunnen zetten op weg naar de vrijheid. He, want een verhaal horen over vrijheid is één en de Bijbel open doen over vrijheid is één. Maar hoe, hoe gaat dat nou landen in ons leven? Hoe kun je nou, als je denkt aan een gebondenheid in je eigen leven... He, misschien, he, al, al luisterend vanmorgen ben je er wel achter. Het is waar, ik zit eigenlijk heel vaak te denken, wat zullen de mensen wel niet zeggen... Terwijl ik me eigenlijk niet afvraag, wat wil God nou eigenlijk van mij? Dan is dat een gebondenheid en dan kun je je afvragen, hoe kom ik, hoe kom ik nou verder? Hoe herwin ik de vrijheid die God voor mij in petto heeft? Vier bezig. Het begint met uh, beleiden. Het begint met gewoon eerlijk en open zeggen, dit is de gebondenheid in mijn leven. En zeg het allereerst maar eens tegen God in gebed. Beleid, Heer, op dit punt... Ben ik gebonden. Op dit punt sta ik niet in de vrijheid die u voor mij hebt weggelegd. Op dit punt laat ik iets in mijn leven heersen wat niet u bent. Want u moet heersen in mijn leven. Beleid het. Het is prachtig om dat tegen God te zeggen. Het kan ook zo genezend zijn om het tegen iemand anders te zeggen. De waarheid moet aan het licht komen. En de waarheid komt vaak aan het licht. Doordat je het maar open en eerlijk naar iemand uitspreekt. Beleiden. Stappen op weg naar vrijheid, beleiden. Tweede stap is beseffen. En wat moet je dan beseffen? Dit, dat jij Gods geliefde zoon bent. Misschien moet je de volgorde ook wel omdraaien. Dat je eerst beseft, ik ben Gods geliefde zoon. Dan kun je misschien ook makkelijker beleiden. Dus het gaat me niet per se om deze volgorde. Maar besef dat je Gods geliefde zoon bent... En er is niets in jouw leven waardoor God minder van jou gaat houden. En er kan ook niets in je leven zijn waardoor God meer van jou gaat houden. Dat is zo mooi. We kunnen niets doen waardoor God minder van ons gaat houden. En we kunnen ook niets doen waardoor hij meer van ons gaat houden. Want zijn liefde is onvoorwaardelijk. Derde, bewonderen. Als wij de vrijheid willen leren kennen, dan moeten we die woorden van 2 Korinthe 3 vers 17 en 18 realiteit maken in ons leven. Waar de geest van de Heer is, daar is vrijheid. Wij allen die met onbedekt gezicht de luister van de Heer aanschouwen. En de luister van de schouw betekent dat je onder de indruk bent van de, uh, de glorie van Jezus Christus. Hij is zo liefdevol, hij is zo barmhartig, hij is zo volkomen oprecht en zo voorkomen authentiek. Hij is zo voorkomen helemaal God met ons. En hem bewonderen en daar tijd aan besteden, dat is een onderdeel van die weg naar de vrijheid. En het laatste onderdeel is het onderdeel van bedanken. Soms is het goed om God te bedanken voor wat hij gaat geven. Dat kan ook een beetje paradoxaal zijn, dat je, dat je God bedankt voor iets wat je nog niet hebt, wat je nog niet ervaart. Maar het kan ook zo bevrijdend zijn om, om ook al ervaar je de vrijheid nog niet, te zeggen, God bedankt dat u mij vrij maakt. Bedankt dat u in mijn leven aan het werk bent, ook al voel je het misschien nog niet. Bedankt. Dat u naar mij omziet. Bedankt dat u mij op de weg van de vrijheid zet. Dus beleiden, beseffen, bewonderen, bedanken. Vier bees op weg naar de vrijheid in Christus. En ik wil mijn verhaal nu graag afronden door ook samen met jullie te bidden. Kort gebed om om hem te vragen om de boodschap van die weg van de vrijheid te laten landen... in ons hart en onze gedachten. God van vrijheid, Heer Jezus Christus... u die op aarde bent gekomen om gevangenen vrijheid te geven... wij willen u bidden... of u aan ons zoals wij hier zijn... wilt laten ervaren dat u ons vrij maakt. Dank u wel voor de vrijheid die we al ontvangen hebben. Want u bent al zo lang aan het werken in onze levens. Dat begint echt niet vandaag. Maar misschien wilt u vandaag ook wel iets nieuws beginnen. En daar willen we u om bidden. Heer, dat we de vrijheid die u met handen vol aan ons uitdeelt... dat die ook op bepaalde punten waar we nog niet vrij zijn... ons leven mag binnenkomen... Wij vragen u om uw heilige geest. Dat hij ruimte schept. Ruimte voor de waarheid. Dat hij ruimte schept waar de leugen geen kans meer heeft. Maar alleen nog de waarheid. Dat wij geliefde zonen van u zijn. Heer, wilt u ons zo... Door uw heilige geest ook zegenen in het verwerken van wat we gehoord hebben vanuit uw woord. In het met elkaar in gesprek zijn, in het elkaar ontmoeten. En wilt u zo op deze dag iets doen wat wij zelf niet kunnen. Maar u kunt het wel en u wilt het ook. Dank u wel daarvoor in de naam van Jezus. Amen. Jos, dankjewel voor de woorden die je met ons hebt uh, willen delen. Uh, wij geloven niet in uh, toeval. Vanmorgen zaten wij als werkgroep uh, bij elkaar. en uh, We hebben als werkgroep ook de gewoonte om uh, de dag uh, met elkaar op te dragen aan onze vaanden. En daar de dag uh, mee te starten. En Een van de broeders uit de werkgroep die niet wist wat Jos ging vertellen. Die zegt tegen mij, Herman vind jij het goed als ik samen met elkaar het woord open. Nou, daar zijn we alleen maar blij mee, dus die broeder opende het woord en las de tekst die we net op de biemer hebben gezien. 2 Korinthe 3 vers 17. Waar de geest van de Heer is, daar is vrijheid. En ik denk ook dat dat de boodschap is die God vooral vandaag aan ons mee wil geven. Ik zou zeggen, laten we dat ook de tekst van de dag maken. De tekst die, zoals Jos al zei, die we blijven overdenken en die we met ons meenemen. Behalve een tekst van de dag hebben we als uh, werkgroep ook een lied van de dag gekozen. U uh, ziet hier allemaal uh, mooie kaartjes hangen uh, langs de randen van de kerk. Uh, gemaakt door onze werkgroeplid uh, Cor, die daar uh, heel creatief mee aan de slag is geweest. Daar staat het lied ook op. Het lied God maakt vrij. In de naam van de vader. In de naam van de zoon. En in de naam van de geest. Zullen we dat samen zingen?